Een aantal ouders, kinderopvangmedewerkers en belangengroepen willen een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over de opvang van gehandicapte kinderen. Aanleiding is het besluit van een kinderopvangorganisatie uit Nieuwegein om te stoppen met de opvang van gehandicapte kinderen in gemengde groepen. De ouders en de belangengroepen denken dat het stoppen daarvan in strijd is met de wet. De Wit-Russische oppositieleider Tijganovskaya is naar Litouwen uitgeweken. Dat schrijft de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken op Twitter. Tijganovskaya was gisteren urenlang onvindbaar... nadat ze officieel bezwaar had aangetekend tegen de verkiezingsuitslag. In Minsk en andere steden in Wit-Rusland was het gisteravond opnieuw onrustig. Betogers eisten het vertrek van president Lukashenko. De de troepen gebruikten traangas en rubberkogels. Coronamaatregelen moeten voortaan meer regionaal worden genomen... De landelijke beleid leidt tot weerstand en minder draagvlak. Een groep kritische experts zegt dat in adviezen aan het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie wilde weten op welke manier de aanpak van de coronacrisis kan worden verbeterd... vooral als het virus opnieuw de kop opsteekt. De experts vinden ook dat er meer moet worden getest met een snellere uitslag. Het weer veel zon, later kans op een stevige regen of onweersbui. En het wordt 30 tot 36 graden. Ook morgen vrij zonnig en tropisch warm. Vanaf donderdag koelt het af. Dit was het journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 We beginnen met de eerste. En die NCC. zometeen mooie verhalen, bizarre verhalen, groot nieuws, leuke zaken en nog veel meer. Wat zegt je Frank? Dat de luisteraars kunnen reageren. Leuk te horen. <hijen>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 Mannen. De mannen zitten hier. We gaan het, uh, we gaan het uh, vanochtend uh, gezellig hebben. En uh, we gaan over Zandvoort praten. En we gaan over uh, andere dingen praten. En over uh, raar nieuws en zo. En, uh, goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hoe is het ermee? Uh, tino, nou, tino is het Emotioneel, emotioneel. Tino is het. ik vind het nogal wat om jullie allebei in een korte broek te zien als je eerlijk ben <laughs> Dat is gewoon. Maar uh, blijf je geen camera's hangen ja, Dit nee. is echt voor niemand leuk. Ja, hangen hangencamera's. Oh, absoluut. Het het toestel Ja, A priori radio natuurlijk. Dus beter dat we daarom zitten we ook, zeg maar, niet, niet zichtbaar. Maar ik dacht dat er een paar witte ja. draadjes onder je broek vandaan hingen. Maar dat zijn je benen. <laughs> dat is ook wat, hè? Ja, maar het is, het is gewoon. Het moet gewoon. Het moet gewoon. We gaan het niet hebben over het weer en niet over corona. Zullen we dat proberen? Hebben je, je zin ja, ja, maar... meer trouwens, jouw benen? Ja, zeker. En ben je al een tijdje mee bezig <laughs> <laughs> natuurlijk. Die, die, die, die benen zijn al twee meter lang. <laughs> ja. Maar ook niet over het weer, want het is natuurlijk wel bijzonder deze hittegolf, toch? Of, uh, is dat zo? Zeg jij van... Uh... Nee, joh, dan moet, we, moeten, we moeten over twee dingen niet gaan hebben vandaag. Over corona en over het weer. Okay? Ja, nou, dus we ja dat vind ik wel heel hele goede. gaan we dan ja, proberen. Forget it. Ja. En uh, we, we gaan het wel hebben over uh, bijzonder nieuws. En jij had nog nou, wat ik, gevonden. Ik, hè? Ik, ja, weer bizar natuurlijk. Maar ik, waar ik vanmorgen zo hard om moest lachen. Het fenomeen safefonk. dat kennen we natuurlijk. Soms ja, dat een ja, ja. Dat s nachts. Dat het alle gaat ja, nou, Er is dus een, een appgroep. Dat uh, heet safefonk Alert. Daar ben ik per ongeluk lid van geworden. Ja. Het ik ga ja. natuurlijk met vrienden. die niet in gewoon naar safefonk kijken. Wat fantastisch is. Ja. uiteraard. Komt niet over. Maar er zijn een soort safefonk Hunters. En die komen bij elkaar in de, in de appgroep groep Safefunk Alert. En nu heb ik een stukje gevonden. Maar moet je die mensen houden elkaar op de hoogte van jongens, katwijk! En dan gaat iedereen zo naartoe. <laughs> ja, ja, ja, ja. Wat is wel toch? Je hebt, ja. ja, hebt, hebt stormjagen en ja. dit zijn ja. <laughs> En nu, <maar> ik moet <laughs> altijd denken aan een opmerking die we thuis willen gebruiken toen Carolien Tens ooit een reportage maakte over uh, cavia's. Toen zei de meneer van de voorzitter van de Nederlandse Kavion: Ach, mevrouw Tens, u moest eens weten, het is haat en nijd in de Kavia-wereld. <lacht> nou, nou, gebaseerd daarom moest ja. ik hier aan denken. Let ja. goed op: Zeevonk Alert. Iedereen bedankt voor alle tips en foto's. Ik ga de groep verlaten vanwege de enorme onaardigheid. die Hier af en toe voorbij <lacht> vonkt, Die Hier af en toe voorbij fonkt. En die niets te maken heeft met zeefonk. Ik wens iedereen veel sterkte. Ik hoop dat de groep wordt waar die voor bedoeld is. Of er duidelijk gesteld wordt voor er allerlei tirades voorbij komen. Er is hier echt warm voor. Succes allemaal. Mooie vonkjes gewenst. <lacht> dit is toch wel Ja, serieus opgeschreven. Ja, dit is ja. Gewoon, ja. <coughs> dus haat en uit in elkaar. And, ja, maar, we, maar in de in de wel. Ja, ja, precies. Ook daar Dat <lacht> ja. mensen <meestal> elkaar verkeerde. <lacht> ja. ja, joh, snel naar de helder. voor stappen honderd man in de auto. <lacht> ja. Er is niks in de helder. Nou, nou, nou, nou, nou. Maar dat is wat uh, met al die uh, groepsapps tegenwoordig. Ja. Want ik heb ook begrepen dat de, de, alle Zandvoortse strandpachters zijn aangesloten bij een groepsapp. Oh? Zoals er bijvoorbeeld een. Kost zeker geen geld, want worden ze er <laughs> Als er een. Uh, hoe heet het? Uh, lachgasbonenboos zijn gesignaleerd. Oh. Dan wordt het dus doorgegeven aan alle tenten. Lachashandelaar? Ja, dan kom, komt de politie en die veegt ze dan op. En dan krijgen ze een boete of niet. En dan gaan ze vervolgens weer, net als in Barcelona, die, die mannen met die kleden met alle koopwaarden ja. erop, gaan ze weer een andere standafgang naar beneden. Maar, weer maar even voor mij, die lachgashandelaar, uh, die herken je toch gewoon, die hebben toch allemaal ballonnetjes bij zich, die ja. is niet heel moeilijk te vinden. Nee, daarom moet ja. je ook... Uh, ja, maar originei... ernaar, of, of je moet ja. een clown tegen. Een <laughs> ja, horrorclown. Nee, horror die, die, die, die ballonnetjes zijn toch die vol als ze verkopen? Er zit toch een patroon bij. Ja, maar als je ja, maar die ja, sorry, hoor, met, met, met een soort uh, duikcilinder zuurstofcilinder, ja, je hebt dat. dat is een, een pak Dus als jij een ballonnetje wil kopen, dan blaast je hem ter plekke op. Ah, en dan, je dan, je zuigen, zo, dan ja. ben je anderhalf minuut je duizelig... en raak hopen niet. Heb jij dat? Heb <laughs> jij ja. Nee, niet. Nee, nee, nee. Ik ben niet. wat gebeurt er dan met je? Ja, je wordt even licht in je hoofd en dat is het. Maar luister, het luister. de goedkoopste manier om high te worden is. Dit ga ik een hele slechte tip is dit. Uh, als je van die afbakbroodjes bij de supermarkt... die nog niet uh, klaar zijn... Ja? die moet je met je mond openbijten, dat plastic... en dan moet je dat ding uitzuigen. Welk ding? Uh, die zak waar, dat, waar die lucht in zit. Dat, daar zit zoveel gist in dat je absoluut... Waar? Appel, ja, die krijg een <laughs> appel klauwen. Dus die niet-achterbakken goede, ja. Wat een goeie tip. Wat, wat een goeie, goeie, goeie tip. Jongens, doe dat lekker. De tip van de stuif. <laughs> ja, nutteloos. Hier ja. kun je echt niets mee. Ja. <laughs> nou ja, ja, ja, er staan toch wel hele rare. Uh, ik heb nou uh, een eenmaal vreemde kennis die dat doen. En dan heb ik dat een keer gezien. Ah ja, dat ja, is ook helemaal, dat helemaal, is dat helemaal je niet erg. erg. Nee, joh, dat geeft er niet. Hey, er is een koppel gearresteerd. No. na het weigeren te stoppen met seks tijdens de begrafenis van hun oma. <grijpt> oh ja, het dat staat hier, ja. dat is überhaupt het eerste waar. Dat je is het is gewoon denken. een artikel, hè? Een Amerikaans koppel dat neef en nicht van elkaar is, zijn gearresteerd. Oh, en dat no. ze weigerden no. te stoppen met seks tijdens de begrafenis van hun oma. Hoeveel dingen zijn er fout in dit artikel ongeveer? Nou, bijna neef alles. Neef en nicht, daar gaan ze dat zo ja. Dat is al verkeerd. Nou ja, ja. ja, okay, <hijnt> neef en nicht vrij het licht. Een beetje denken Ja. ja ja. En dan de begrafenis van, je, was het hun eigen oma? De familie van het spel niet weten... dat er twee amused? al zes maanden bij elkaar zijn. Oh. <laughs> oh. Het is leuke heen de hele dag. Maar we moeten niet eens lachen. het lachen. Het houdt niet meer, zeg. Oh, oh wat, een, wat, een, wat, een, wat een bizarre. The woman just kept, kept screaming... and the boy kept pounding her... Uh, like he ja, was in a porn -movie. movie. Tijd voor muziek. Nee... <laughs> They, they both uh, looked high as fuck. Al dus een werknemer. Hey, pas op je woorden. Al dus een, oh. wer een werknemer, hè? Ik oh. citeer. Ja. Jongens, ik citeer. In en, en de verder. achtergrond was een man met lachgaspatroon en ballonnetjes. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja, <laughs> ongeveer. Oeh, oké deze nog? Ja, mooi. En de Beatles bij ZFM. John Paul, George en Ringo uit de tijd dat uh, muziek nog uh, heel speciaal was. Jongens, zeker. Hey. Ja. En uh, dat waren de Beatles. I feel fine. Uh, wist jij trouwens dat de paus toegegeven heeft... dat hij soms in slaap valt tijdens het bidden? Oh, is dat het snurken wat ik steeds hoor? Ja. Bij het at Orby. Met Bij het Orby? Ja, met Bert en Ernie, maar dan in Rome. <laughs> Bert en Ernie at Orby. Maar goed. pauze is ook maar een mens, natuurlijk. En de leeftijd, dus die moet af en toe ook een dutje doen. Nou, dat is lekker. Ik denk, ik zeg het even, weet je wel. Ik wilde nog even een soort van. We klappen altijd voor de zorg. Wat ik ook wel netjes vond. Of doe een beetje lang, maar we moeten even. Ja. Voor de KNZ-RM. Ja. jongens van de Rainsbrigade. Ja, die hebben natuurlijk wat leuker kiezen gekregen. Ik heb uh, mijn neef, Jaap, die, uh, die zit bij de Reddingsbrigade, die sprak gisteren nog even. En, uh, Geen uh, groep? Geen groep. Nee. Misschien moet je hem aanbevelen. Wat, ja, dat is misschien ja, leuk. Daar zit veel tijd voor, denk ik. Ja, misschien ja. leuk, een sticker op je auto. <laughs> <laughs> Mooie zeevonk. Geen zeefonk. Maar sorry, ik kon het. En hij, uh, hij zegt: het is, dit, is, dit is ongekend wat hier gebeurt. En de mensen die uh, gaan net zo makkelijk weer. Hup, gaan ze weer terug. in de, in de, in, in de zee. Ja, ik zag gisteravond op het journaal ook even dat, uh, een kleine explicatie van hoe dat zit met die vlaggen. Maar het lijkt me duidelijk dat als je een rode vlag ziet, dan zal het wel iets zijn van gevaar. Want dat lijkt me redelijk internationaal. we de, de rode bol. Ja, ja de rode, rode, ja, rode korf. Ja, ja, de rode, ja, rode, ja, rode, rode korf werd gehezen. oostenwind ja. oostenwind uh, wist je ja. dat het gevaarlijk was? Ja. Ja. Maar ja, maar, dat uh, uh, schijnt uh, niet Maar die muizen zijn wel echt... Uitzonderlijk op dit moment. Je, ja. je mag echt niet verder dan je. De zee trekt zo enorm, het is best ja. wel heftig. Nee, als er vier mensen in de kust op één dag uh, uh, uh, verdrinken, ja. is er wel wat aan de hand, ja. ja. Dus ik kan me voorstellen dat er voor al die vrijwilligers. Uh, dat dat geen prettige aanblik is om zo iemand. Nee, het is heel sneu en triest. Ja, en, prijs, en, en, zullen... maar het is natuurlijk niet. Ik bedoel, het is verschrikkelijk dat mensen overlijden, uiteraard. Uh, maar het is. de, de hoeveelheid. Uh, ...kinderen die verdwaald zijn, terughalen... ...terugsturen, je bent gewoon continu... Bezig, ja. Ja. Uh, je bezig, hè? En je vaart ook een 30 graden... ...op je bootje. Het ja. zijn allemaal gelukkig, maar echt... Een ...dikke dikke uh, applaus voor de mensen... Absoluut. De test, absoluut. Ja, dat, uh, Want reken maar, reken maar dat ze er een hoop... Uh, uh, ...redden, hoor. Ja, en die jetskies is wel een uh, welkome... ...aanvulling op het uh, materieel, zou dat ik denk zeggen. Ik ook, ze ja. zijn natuurlijk wel redelijk snel... ...of rete snel, moet ik zeggen, ter plekke... Ja. ...als ze een melding krijgen. Ja, absoluut. Bij oh ja, het nieuws, Zandvoort uh, nieuws natuurlijk, dat, dat er een fiets uh, in tweeën was uh, door de Annie Paulussen. Iemand had de fiets uh, geparkeerd waar de reddingsboot, ja? Asia, en die lag dubbel, ja, ja, vervelend. ja Dat kan een keer gebeuren. Ja, toch? Ja, dus ja ik toch ja, een Ja. ja, ja. ja. <laughs> nee, maar ik zag het bij Sanford nieuws, dus ik denk ik meld het even. Ja, als dat zo'n uh, pedelec-bike is, of hoe heet al die elektronische fietsen, dan ben je wel ziek, ja. Ja maar, van vijf rug. ja, maar die parkeer je echt niet... ...boven bij de af. Ik had, ik nou, ik ken heb er toch een aantal, aantal zien kiezen. staan. Ja, maar ik ken iemand die mocht kiezen tussen een auto van de zaak... ...of ja. een fiets van de zaak. Uh, en die heeft een fiets van de zaak gekozen. Dat was een fiets van de accu al 4000 euro waard was. Dat was een fiets van 9000 euro. Nee joh. Ja, 9000 euro? 9000 euro voor een fiets. Daar hoef je maar een klein beetje bij. Maar die, Alleen die accu was al 4000 euro. Zerf. Ja. Ja, die zijn, dus, mensen die zijn er dus ook, hè? Ja, ja. Nou ja goed. Het scheelt weer twee wielen in het verkeer. Nou ja, ik ken een gozer ja. die heeft ook zo'n hele dure fiets gekocht. En die, uh, ja, die doet dat op de zaak. En uh, de, de, de, dan ja. is het een fiets van de zaak. Ja. En dan, uh, hij zegt, ik ben eerder met, uh, met de fiets in, uh, in Amsterdam dan met, uh, met de auto. En die ding gaat uh, 45-50, geloof ik. Ja, met de helmplicht. Is ja, natuurlijk, precies. Je ja, nee oberhoud, perfect. Wij mogen in, in Nederland fietsen zonder helm, maar dan moet je in Amerika of andere landen niet mee aankomen. Hoor. Je hebt gewoon een uh, helmplicht. Ja. Ja, ja, ja. ja, wat dat betreft. Uh, en het is natuurlijk uh, alarmfase voor natuurbranden. Ja, ik moet uh, zeggen, we zijn vooralsnog in de uh, omgeving van Zandvoort gespaard gebleven. van. Uh, ja. uh, of heb ik iets gemist? Nee, toch? Nee, ik heb niks gemist. Nee, zeker niet. Nou, ja, veel wel, veel sirenes, maar dat is ook wel gemeen Ja, ja mij. Ja, ja, mensen die niet goed worden... Ik woon, ik woon recht tegenover het uh, politiebureau. En uh, daar word ik s nachts, af en toe uh, uh, bruut uh, gewekt... Door een, want ze, het moment dat ze het hek uitkomen, zetten ze de dingen aan. Oh, oh ja. ze ik kan het nou niet wat later? En <laughs> jij praat met die mensen, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh. Maar ja, dat is uh, wat het is. En, uh, ja. Maar jij woont recht tegenover het politiebureau? Ja, ja. Dat oh, is van de natuurlijk. Nee, politiebureau. Politie? Politie. Ah, ja. Nou, ja, tegen het hek. Waar ze uitkomen. Nou, ah, dat is wel een dingetje ah. dan. Ja. Dat hoor je wel. Kan ik je vertellen. Ik, ik wil je wel bellen elke keer als er zo'n gozer uit... Uh, ja, lijkt me goed. Laten hè? we dat afspreken. Midden in de nacht. Bedankt. Ah, Tino heeft een beetje spit. Ja, het is nooit verstandig om een keer van 800 kilo in je eentje op te tillen. Nee, hè? Nee, dat is onverstandig. Dat kan ik niemand aanbevelen. Maar dat is... Ik, ik heb ook wel eens uh, dat het in mijn rug is geschoten, maar toen deed ik helemaal niks. Weet je wel, dan doe je een bepaalde beweging en dan... Ja, dat is wel graag genoeg. Ja, klopt. En dan dat zit hij vast. Ja, dat is ja. Een... Ja. Ja. En dat duurt dan weer weken voordat je een beetje weer. Je ja, kan niks aan te doen, kan... een beetje pillen, een beetje blijven bewegen. kan tapdansen, ja. Tot die tijd zegt iemand 30 ja. keer per uur een schroevendraaier in je rug en, ja. en draait je ermee rond. Dat gevoel. Ja, nou ja. <lacht> en draait <lacht> je ermee rond. Dan <lacht> dan <zijn> er niet <lacht> dan heb je het dan ook zo, dat het tegen je billen aan zit? Dat plek, daar ga ik niks over zeggen, Hangen hangen het onderzoek, zekiemen. kunnen we daar weinig over alles onder, oh nee Alles onder de nagels is ja. voor mij toch een beetje ja. private. Ja. Niet toch? Even, ja, ja. Nee, sorry. Aan de achterkant ook. Een ja. beetje metoetje, wat je Want nu bedoelt. Ja, dat is misschien voor Radio Naakstrand wel een leuk item. Nou, ben jij wel eens op Naakstrand geweest? Straks? Nou, ik, ja, daar ben ik wel eens geweest. Maar uh, omdat uh, mijn broer toen ter tijd een, uh, een tentje had... waar je waar, niet werd geacht om in je blote stuiver op het terras te zitten... Maar eh, er zaten inmiddels een paar mensen op het strand. Maar het was heel bijzonder, want als je dan over het strand liep. dan passeerde hij op enig moment zo'n blauw bord. De, weet je, in Frankrijk heb je de peage opgehaald, weet ja. je wel, in die stijl. En dan voorbij dat bord, tien meter voorbij dat bord loopt, iedereen is een blote Ari. Maar ik heb een keer een man zien lopen, die was helemaal naakt. Want naakstand, niet verwonderlijk. Maar hij had witte sokken aan, zwarte brooks. <laughs> en een koffertje. Nee joh. Dus ik zei. Tegen, tegen Paula van kijk, die vent heeft net zijn vrienden stukken gezaagd in de duinen begraven, die is nu op weg naar het station. Wonderlijk <laughs> Dat is echt dat is, dat is, ja, ja, he? Het ja. meeste wat mensen als eerste bedenken als er dit niet gebeuren. Ja, ja, ja, ja, maar dat ja. roept het ook. Of een ja. slechte Monty Python sketch, Ja, ook nog? ja. <laughs> <laughs> <laughs> Ministry of Silly Walks. <laughs> maar ik vind het toch wel een soort van uh, leuk dat wij naaktstand hebben. Oh ik ja, heb ja. naaktnieuws toch? Stom, ja, ik ja, nou nog de brein, mensen die daar pret aan beleven, Ja, helemaal goed. Ballen voor het badminton en volleyballen. Ja, het volleyballen. Dat is wat anders. En dat uh, dringen bij de haringkar. Ja. Don't Dream It's Over, crowded house hier bij ZFM. Goedemorgen allemaal, het is bijna half elf, dus het is tijd. Dames en heren, gaan we voor... het nog over, over naaktijd hebben van Stijl. Oh, moet ik dat hebben. Was je Verast niet voor? Meer, Was je nou ja, je, niet je zich over uh, het, uh, een belangrijk stuk wat ik zag. Een naakte man met rauwe vooral mishandeld schoenverkoper. En in het kader van de naastrand. Ja, we hadden het net over de naastrand. Een 25-jarige inwoner van Weert parkeerde zijn fiets tegen een gevel... kwam gekleed in een muts en een paar schoenen de zaak binnen. Hij had een rauwe farel in zijn hand, waar hij af en toe in hapte. De schoenenverkoper ligt er twee de boa's in... over het bezoek van de schaarse geklede man. Misschien kwam toen de uniform... maar nu werd die lasten begonnen aan een rek in de winkel te trekken. Toen hebben we hem naar de grond gewerkt... maar hij heeft me tot bloedens toe mijn onderarm gebeten. Zijn tanden staan er nog in. Dat vind ik ook wel belangrijk nieuws. Ja. Nieuwe ja, dat is waarschijnlijk, waarschijnlijk gewoon een, een man vorken. met rauwe vooral ja. is handig schoenen verkopen. Dat, dat, dat vind ik zo mooi. Ja, het is uit jouw categorie kale mansteel. Kale halve mansteel, kaas, halve kaas. die De ja. kip wordt gepletterd van gesteente Dat soort uh, <laughs> fantastische... Uh, ja. Fantastisch, ja. Ja, dat is heerlijk? Ja, ook heerlijk. Ja, ja. We hebben er nog een paar, hè? Je hebt er nog heb een paar. Mm -hmm. maar. maar je wilt een column? Nou ja, laten we doen. Oké. Okay. en Mijn kolom heet uh, Loetje. Loetje. De kolom van Stijl. Loetje. Papa waarom heet dit restaurant eigenlijk Loetje? En waarom zijn er zoveel van? over Overveen en ordinair Amsterdam doet dit goed om ons heen. Ik daal een jaar twintig af in mijn geheugen. De baai van Cumlibucu ligt er vredig bij. Het is kristalhelder water langs de rotsachtige Turkse kust. Op de bodem van de baai zien we vanaf ons motorjacht... door de zachte blauwe rimpeling door... een tegelmozaïek op de vloer van wat ooit een badhuis van Cleopatra... moet zijn geweest. Tenminste, dat zeggen de lokale bewoners. Geloof je het zelf? hoor ik een knallende stem vanaf het dek van de aangrenzende bootschallen... en die houdt de keet verder van zeker het scheidhuis van Julius Caesar. We zijn op motorjachtflottier met een vijftal drijvende campers. Uitgevaren vanaf de jachthaven van Marmaris. Mijn vriend en cameraman en ik hebben een nutteloze klus geaccepteerd. Tegen kosten inwoning en een onbeschofte onkostenvergoeding... maken we een commercial voor een botenverhuurder... En dit is de eerste stop van onze weektrip. Het is het seizoen en botenbaas Rob... heeft de Kremla Creme van de Nederlandse reclamewereld... tegen een vriendenprijs uitgenodigd om te netwerken op het water. De heren snorkelen driften rond het badhuis... en poseren voor onze kamer als welwillend vakantiemodel... voor een reclamefolder die wij maken. Voor wat hoort wat. De booteigenaar legt me uit dat hij een beetje... de hele bar van café Loetje in Amsterdam heeft uitgenodigd. Daar zitten tussen de middag gewoonlijk de grote bazen... van FTGHB en KDV... hoe die bureaus zich mogen heten... aan de bar voor een lunch... En doen daar zaken. Onder het wakend oog van de man met de harde stem... die zich bij mij keurig voorst als Loetje. De baas van Café Loetje. De kontjes van de boten worden die middag tegen elkaar aangelegd... zodat er een groot drijvend terras ontstaat. We gaan borrelen midden op zee. Niemand minder dan Ton Vagel houdt een wijnpraatje. En blijkt een fantastische wijn te hebben ontkurkt. Eén voor één komen de reclame-goeroes weer aan boord voor de lunch. Een natte zwembroek en een dikke pens. De man met de harde stem en mogelijke tongval tovert een plastic tasje met ossenhaas en blokken boter tevoorschijn. Hij vertelt dat hij hier en daar wel moest uitleggen aan Dornes waarom hij een kilo's biefstuk in zijn handbegaatje mee wilde nemen naar Turkije. Ik begrijp nu dat het natje en het droogje, heel Hollands, zijn meegenomen door Loetje en zijn kompaan Tom Vagel. In de veel te kleine kombuis van een van de motorjachten bakt deze Loetje in zijn eigen koekenpan de ene biefstuk naar de ander. Iemand die zegt dat Loetjes biefstuk overal hetzelfde smaakt. De mekloetjes zeg maar. Het is mijn allereerste kennismaking. Het is een prima biestukje. Daags na de excellente lunch duikt de man met de luide stem... in een wildvreemd restaurant in een Turkse kustplaats ongevraagd de keuken in. Helpt de kok een biestuk afsnijden. En inderdaad, ook deze smaakt, Geheel zoals Loetje voor ogen stond. Hij laat me als bewijs een stukje proeven. Inmiddels zijn de Guy en mijn Guy, uh, loetje en mijn compaan Guy mij wel uit het juiste hout gesneden. Dat wil zeggen, hij spreekt mij voornamelijk aan met zwerver. Volgens de vrienden betekent dit dat je door de ballotage bent bij Loetje. Wanneer Loetje aardig tegen je doet, heb je een probleem. Loet voor intimie exceleert in het vakkundig beledigen van hen die hem lief zijn, blijkt al snel. Fileren is niet voorbehouden aan doodvlees alleen. De biestukkeizer neemt de derde avond tijd voor een gesprek na mijn tijdje afgelegd te hebben. Zijn ogen prikken me aan en hij opent met, je houdt wel van verhaaltjes toch? En hij vervolgt uitkijkend op de prachtige koningsgraven van Fethier. Een jongensboeken van de openingszong luidt, mijn moeder was dus een temeier. Aan de andere kant, ieder goed verhaal begint met een pakkende zin. En dit is er een. Passages over hoe hij zijn broer tussen rondvliegende kogels uit het Vreemdelingenlegioen heeft gered... worden afgewisseld met smeuïge anekdotes over zijn leven als slager en horeca-koning. Het wordt een avond om nooit te vergeten. Net als de volgende bezoek in Nederland aan mijn nieuwe vriend Loetje. Ik bezoek zijn restaurant op de hoek van het Johannes Vermeerplein in Amsterdam... waar de bistuk net zo smaakt als in de baai van Cumlibucu. Nu gemaakt door zijn zoon die de zaak overnam. En dan maakt het leven grote stappen in de wereld van de biefstuk van Loetje. Bedrijfsuniformjes, een keten van McLoetjes op hippe plekken, business booming. Loetje is de kolonel van de KFC. Slimme zakenmannen rollen het concept vervolgens uit. Maar niemand weet meer wie Loetje was, lijkt het. Nergens hangt zijn foto. Niemand vertelt zijn verhaal. En ik hoor nog steeds die harde stem van Loetje Klinkhamer. Hij is verder verbeerde weer. We zijn terug in Loetje over Veen. Papa, waarom heet hij nou eigenlijk Loetje? Ik denk dat de baas zo heet Lieverd. Het is echt een naam voor een baas. Loetje. I can't lie. No more of your dog. Seem to fade to black and white Dus dan, go down on me. Hier bij ZFM. Heb je de film gezien van Elton John? Zeker, ja. ja. In, in het begin dacht ik echt, het wordt een musical. Daar ga, nee, ga ik niet redden. Ja, die Taren, uh, Taren Eckhart of zo heet die uit die acteur. En Die speelde ook in een aantal andere actiefilmen. Dat dus ik vind het goed gaan. Want hij is, is ook het is wel de, stem, heel... de, stem, de echte stem, hè? Die jongen ja, ja, zelf ja. gezongen. Waanzinnig, hè? Ja, ja, ja. En toen ja. heb ik ook al gehad, hij vertelde echt volgens mij een van de talkshow dat hij... Uh, uh, bij Elton John mocht logeren, want hij had natuurlijk ja, contacten van luisteraars, ja. luistering, dat moet het ook goedkeuren natuurlijk. En toen zat hij bij Elton John, en toen had hij die honger, en toen toen stond hij in de ijskast van Elton soms is hij zich een beetje te beseffen, ja, ik sta nu gewoon in het huis van Elton John in zijn ijskast te koekeloeren en wat te snacken. Dat vond hij best wel een hele grote ster dan. En dat is natuurlijk wel tof. Ja, dat lijkt me ook wel tof. Ja, die Elton John heeft natuurlijk ik wel, wel een blokje kaas en Elton <laughs> Lekker man. Hij heeft wel het een en ander meegemaakt, Met die, de... snacken, ja. die John. Ja, dan moet je niet de verkeerde fles pakken uit die ijskast. Nee, nee maar die is helemaal clean natuurlijk. Ja, ja, ja. ja ik vind het wel een held hoor. Ja, enorm. Wat dat betreft. Hé, hey, uh, ja, we hebben natuurlijk het weekend gehad, uh, Frank. En uh, uh, uh, hij heeft gewoon weer gewonnen, hè, onze, onze Max. Ja, wat een held het, Joch zeg. Ja, nou, onze Max, hij is helemaal niet van mij. Nee, maar ik vind het wel. Uh, ja, dat is een uniek talent, deze gozer. Dat kan je zeggen, Absoluut, ja. Absoluut, ja. Een mega top, top, ja. topsporter. Dus wat dat betreft, ja, het is, ik vind het onvoorstelbaar. Er stond een heel artikel in de Telegraaf over de manier hoe die is opge, opgevoed. Heb je dat ge. Uh, nee, nou, ik hoop door zijn moeder, want zijn vader is een mafkaan. Nee, zijn vader heeft het namelijk wel gedaan. Ja, tuurlijk. Ja, ja en die is natuurlijk bloed en bloedhard geweest ja. tegen dat kind. Zo, so. ja. Een beetje zijn gemaakt, hoor. Ja, klink, dat denk uh, ik ook. Maar uiteindelijk is het hier hiermee is het goed goed. Uh, maar hij er, uh, uh, dat klinkt, ja, ik bedoel, het uh, is geen sympathieke man zijn vader. Uh, maar ja, ja dat Maar dat heb je nodig. Om, waarschijnlijk heb je die nodig om het top te Precies. halen. Zeker in dit soort dit soort sport gewoon. Nou ja, als je ziet wat zijn mentaliteit is. Yo, je moet gewoon een idioot. Je moet echt je moet echt zo gefocust zijn. Je moet zo'n zo egoïst zijn. Ja. Wel, ik vind het, een, het lijkt mij best wel een sociale uh, jongen. Ja, Dan en is heel eerlijk moeder hebben. Ja. En ik vind het natuurlijk heel grappig. Ja. En hij met best... dat hij tussendoor nog even roept van uh, <laughs> ja. "Don't forget to hydrate" <laughs> ja. "Wash your hands" ja. ja. en en dat doe ik ook weer goed, dan moet ik ook zeggen: die gekke Hamilton, ik weet niet hoe het afgelopen is. Dat die, uh, die heeft zijn beker gejat, hè? Dat vond ik ook een goede. Is dat zo? Ja, ik heb dat filmpje niet gezien, ja. En nee? ja, Max is al begonnen te kijken en die staat daar en die denkt: wat de fuck is maar. <laughs> die, die, die Hamilton heeft hij Hamilton beker gejat <laughs> meegenomen. Ja, slechte practical joke. Maar ik denk, ja, Wel goed. Ja, ik ik, denk, ik ja. neem aan dat dat in, dat dat in dankbaarheid werd geaccepteerd. Dat oh, ja, het is Het alleen maar goed, want Barcelona wordt ook heet. Barcelona is de, ja, eerste, ja, waar ja. is de eerste race won, stappen. Dus maakt hij ook kans. Ja, die maakt een goede kans. Dus, uh, het ja, is, wel is open. een uh, verfrissende wending tegen alle Mercedes. Want voor de rest van het veld is er toch een, absolute, een grote desillusie elke keer. O, nou ja, waarom... De vorige race vond ik wel zoveel interessant. Je hebt twee Mercedes rijden vooraan. Ja. Er zit Max ertussen. En in plaats drie tussen tot twaalf ligt gewoon een seconde bij elkaar vandaan. En dat, dat is leuk, ja. Voor de sponsoring is het helemaal niet leuk... want die Mercedes komen nauwelijks in beeld als ze ja. uh, zo rijden. Ja. Alleen het middenveld is zo... Ja. Ja, maar het maar is... Racing Point, McLaren, Renault... het komt allemaal heel dicht bij elkaar, ja. fantastisch. Maar ja, vaak is Max toch wel de eerste... De, en, de, en de enige die, die, die, die, die de smaakmaker is van, uh, van het hele verhaal. Ja, je hadden het... dus zich te kijken ja, en denkt, nou, als hij er niet was, dan was het wel een hele erge optocht. Ja, zeker. Ja. Dus ja. wat dat betreft, daar mogen we trots op zijn. En dan zit ik, dan zit, zit ik te kijken op maandagmorgen... naar het, uh, naar het nieuws van, uh, van, van de NOS en, en, en van de RTL. En niemand zegt daar wat over. Begrijp uh, jij dat nou? Ja, wel. Nee, Misschien omdat het niet nee. over voetbal gaat. Uh, oh nee, ja, ik denk het. Nee, daar mag ik iets over zeggen. Uh, dat ligt heeft er met rechten te maken ook. Jawel, maar je kan toch wel zeggen? Je kan oh, ook ja, een foto toch. laten ja, zien. Ja, ja, ja. ja. Ja. Ik vind het echt schandelijk. Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat, dat, normaal, dat, zijn, uh, ik, dat vind ik ook overigens zo. Ik vind dat ze er wel iets over... Als dat zo is, hè. Ik, ja, dat, nou ja, ze mogen ja, dit, gewoon een foto laten zien. Ik weet dat, ja, maar ik weet niet of dat zo is. Jij ja, zegt, dat, dat is zo. Ah, Oké, okay, nou, dat, dat weet ik niet. Ik en nog mee. sterker, de NOS heeft uh, mogelijkheid om uh, bij Zigo uh, materiaal op te vragen. Ja, dat klopt. Uh, want ik ken de persoon die het uit onderhandeld heeft. Uh, want in principe kreeg de NWS nooit beelden. Dat was nee. nu wel een samenvatting en die mochten volgens mij één ja. kaartje en dan nog ja, dus een keer. het zal ook een rechterkwestie zijn, neem ik aan. Maar ze er wel, als ze als er geen kennis van hebben gedaan, dan vind ik Niks. dat ze dat moeten doen. Nee. Niks. En, en, ja. en er maar heel het kan wel ook zo zijn dat een hoofd de Ja, maar wacht even. Het is niet zijn eerste overwinning. Kijk, bij Barcelona was het de alle allereerste vrouwpagina. Nee, maar als, z n z n... Een, als er een, een, een voetballer een splinter in zijn tenen heeft... dan, dan ja. staat het op de voorpagina, weet je wel. Ja. En denk, hoe is het nou toch in Christus nou mogelijk... dat, ja. dat, dat dit soort dingen niet, niet worden ja, ik uh, uh, verteld? Eens, dat ja. is, dat, we, ik vind dat we als Nederlanders hartstikke trots moeten zijn op die ja. gozer. Ik ben blij dat het je niet zo hoog zit. Ja, het is een beetje onderbelicht, inderdaad. Nou, eens, eens. Dank je. Dank je. Nou, ik ben er klaar mee. Ben je het kwijt? Ja. Ik ben kwijt. Nou, <gacht> de volgende plaat. Volgende plaat, Frank? Ja, nou, misschien... Ja. Ja, ja, wat, wat, misschien met een wat, kleine, wat, kleine ik, irritatie nog. Ben je klaar kleine, voor? Kleine, Nee, nee, nee, nee maar ik moet politiek muziek. correct blijven. Dus oh. Moeten, ja. And first we started on record. <hijen>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 me. Why haven't I found another, a baller when times be hard need someone to, to help me out Instead of a scrub like you who don't know what a man's about Can you pay my bills? keep you pay my telephone bills? Can you pay my automobiles? If you did, then we chill I don't think you do so On my car, pay me back credit, find me years with my own hands. haven't paid the first bill, but you said it into the mall. Going on shopping sprees, perpetrating mm -hmm. till you're afraid that you'll be falling. And then you use my cell phone. phone, calling whoever that you think at home. And then when the bill All of a sudden, you be acting dumb. Don't know none of these calls come on. When your mama's on the here more than once. You trifling. Good for nothing type of brother. Silly me. Well, I had a, I found another. A baller. When times get hard, needs to want to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can you pay the bills? Keep paying the telephone bills. dames. Die zingen. Maar dat wist u al. Had je het door? Zeker. Ja, nee. Er ja, ja, ja. oh, was het net heel even kort nog over. In aanleiding van de uh, uh, net over Loetje. Ja? Ik had het, het had mij leuk geleken als er gewoon in die restaurants overal een soort foto hangt of iets over de historie van die zaak. Waar het vandaan komt. Wat het verhaal erachter ja. is. Uh, Hebben ze geen ideeënbus? Nou, nee. Het nee. ja, is nu inmiddels een conglomeraat van de slimme zakenboys, volgens mij. De familie heeft het volgens voor mij ook weggedaan, denk ik te weten. Ik weet het niet, maar... Dus dan maar hoe lang is het een... geleden dat jij deze uh, encounter had met oh, meneer Doetje? Twintig jaar geleden, zo. Of oh, zo lang al? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En toen was er nog maar één zaak. Ja, joh, dat was één zaak. Het ja, ja. vond een slecht biljart. Zag er niet uit. Die ja, nee, ik ken ja, het. Fantastisch, ja, fantastisch. Maar, maar dan zaten de, inderdaad, de grote heren en dan zei die op een gegeven moment... Tussen de middag kwam ik er dan ook af en toe en dan zegt hij, ga jij ze van lekker weg en dan stond het zelfs de baas <laughs> van reclamebureau door het duitse daar die, je krijgt wat ja. ja. je krijgt vier ton per jaar wil jij op zodemieter je zit hier anderhalf uur nu op want je komt er morgen niet meer in en dan gingen die grote jongens, echt, die jongens die echt tonnen verdienden. En die werden als kleine jongens weggestuurd op Loetje. En die mocht anders... Je weet het, dan kon je er niet in. En dan kwam je er gewoon de volgende dag je niet naar binnen bij hem. Dan mocht je in de bar zitten. Ja. En als je in de bar zit tussen de middag... als een ja. jongen, dan was je iemand. Dat was een soort gekoorde ja, ja, ja. was dat. dat geweldig. En dan wilde hij niet weggestuurd worden. Geweldig. Maar je zo, je zegt, en na nou wegwijs ja, je krijgt vier toffe ja nou, voor die onzin. move Dat ja. was een top man. Goed, top, hè. Ja, dat zijn ze. Ja, was het een, uh, net zo'n mooi biljart als uh, op de oh. Burenweg? Nee, dat is nee. niet zo'n gefeest, is leuk. Uh, even met een bluister naar nou. huis. Ja, want dat mis ik me wel een beetje. Uh, we hadden natuurlijk ook de lamstraal, biljarttechnisch, ja. onder andere. Ja. En dat vond ik altijd wel wat hebben op de vrijdagavond ook. Nou, Molly, even nog een kleine lamstraal. Ja, uh, kijken, kijken ja. naar biljarten. Ja. Het is toch alleen maar, hoe heet het nog uh, met een biljart? Uh, bluis? Burenweg. Ja, ja, ja. ja is volgens, volgens mij, mij wel. Ja, ja, Oomstee ja. is, is, is dat uh, nog in werking? Oomstee? Oomstee? Oomstee? Nee, nee, dat, nee. dat, is, dat is, was leeg. Dat was een soort feestcafé. En als nu. Er uh, zit wat anders, Ik he? wilde het ooit als een woonhuis hebben, maar dat vond mijn vraag oh, goed. Okay. Ja. ja, ik, ja. Kan ja, ik, zoiets, dat ik En er zit een huis bij helemaal. Ja, ja, ja, ja, dat ja, En dan heb ik gewoon een bar en een biljard in mijn ja. kamer. Maar dat vond ze toch niet een heel goed idee. Wat raar. Vaak zijn er nog wel. De Grieken het voorleren vandaag. Maar. Ik denk dat ik die motie ook wel had gesteld. Ja? wil je daar wonen in zo'n hele drukke. Het zijn wel karakteristieke huizen. Vaak ook groter ja, dan bij uh, de stand van ja. ja. de vermoeden. Ja, dat dan weer wel. Ja, het is een prachtig pandje. Is het. Maar ja. dan moest ik ook van het weekend aan denken. als je nou zo'n miljoenen file hebt op de Zuidboulevard... en je kan niet meer naar buiten kijken voor de campers. en de grillende gasten voor je deur. dan denk je ook, hmm. Weet je ook, dus, nou, je, en dat is bij mijn locatie ja. ook heel druk. Ja, maar ja. ja, maar ja. Ook dat op ja, dat wel plaats natuurlijk. bent Nee, dat klopt. Heb je gelijk. Maar dat was ook heel grappig viel het volgens mij wel mee. Maar in Scheveningen was heel veel last van wildkampeerders. Maar ja. mensen zitten die tent in op strand. Dat is volgens mij ook wat gebeurd, maar dat wordt eraf gehaald. Maar ook op parkeerplaatsen. gewoon Zo'n pop-up tent, weet, zo n, zo n pop weet ja. je. wel, een vloep ja. de vloep. In één minuut ja. en je op nou, ja, ja. die tent. En dan ja. hebben we je tweeënhalf uur bezig om ja. hem erin te krijgen. En dan ja. schijt je een beetje naar de kant van de weg. Ja. En uh, uh, ja, ja. Nou, dat is beter ja, ook. Jongens, als jij drie in de file heb gestaan om hier te komen. Weet je er ook wel klaar beetje, mee, hoor. ik ook gooi ja. vloep de vloepen de vloeptent van de ACT Jong. van 19 euro in de rug. De vloep, de vloep ja, de vloepen de vloeptent is vloep ja. vloep toch ja. fantastisch? 19 euro hier bij de ACT Jong. En we hebben Ja, gehoord. Na ja, afloop van die popfestivals... hebben ze toch ook hele stapels met van die tentjes. En die ja. kosten allemaal niks, man. Dat is een kapitaal Ja, ze ja, moeten niet heel veel goedkoper. Want dan laten mensen ze ook nog achter naar de kampeersessie. Dan hebben we nog meer shit. Ja, ja, precies. Ja, precies. Nou, ik, ik, ik zag uh, uh, um, gisteren, uh, daar had iemand in zo'n zo uh, afvalbak die aan, aan zo'n paal zit... een heel, een heel uh, uh, uh, hoe heet het, uh, gestopt, een, uh, een slaapzak. Oh, een slaapzak. Uh, een slaapzak, ja. En die hingen dan zo helemaal uit, weet je wel. En ja. Maar wel een begin erin. Ja, <laughs> op nou, nee. zich wel hoop geven dat zo'n man toch nog de moeite of vrouw de moeite willen nemen... Om, ja, dat ben ik met je eens. ...op die manier daarvan... Ja. Want als je ziet wat mensen voor een vuil achterlaten... Oh, het is onvoorstelbaar. Het is weer zinwekkend. Ja, het is Echt? weer zinwekkend. En iedereen maar rook op het strand en die peuken in overal de zand peuken. steken. Ja. Heeft ooit iemand een carnavalsplaats Dat was toch dat weer. Gehad, ja, ze roken in, de, de, kamer, de, in de, de kamer en ze roken in de keuken... en overal lagen peuken en overal lagen peuken. Lage peuken. Lage peuken. Maar het seizoen, dat komt ook weer <laughs> natuurlijk. Eerst maar even het, uh, het zomerseizoen... Uh, afwachten. Het goed gevolg doorlopen. Wat ja, uh, was toch <laughs> weer, laat niet als dank... Uh, voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos de schillen, de schillen nee de eigenaar van het bos de schillen en de dozen ja, nou, ja. een beetje ja. naar het bos strand ja. bos nou ja strand in ja, deze strand, bos droge dozen. dus laat niet aan uh, als, als uh, dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het strand de schillen en ja. de dozen precies ja we zijn er ja, en Even. tegenwoordig kan daar misschien nog iets aan toegevoegd worden laggascilindertjes Ballonnetjes, hond, ja. hondepoepzakjes, al dan niet gevuld. Ja, het ska is wel uitgebreid in de loop der jaren. Ja, vroeger was het uh, gewoon ja. alleen maar... Uh, Schillen en dozen. Schillen en dozen. Ja, en zand was, hadden we het niet, dan hadden we Uckie. Oh ja, wat ukki? Ja, Uckie, ja. Dus, uh, met zijn oude vliegtuigtrekker. Ja. Ukkie de Schillenboer. No. Nou. wie kent hem ook. niet? Ja. Nou, een heleboel. Nou, heel veel mensen kennen zijn dokter ook nog. Wat oh. dan? Was dat een... Oh, ja. daar heb ik ook nog een leuke column over. Ja. Ah. Was die uh, enthousiast... Nogal, ja. ja. Te enthousiast. Ja. Ja. We kunnen momenteel hangen dat onderzoek daar niet al te veel over kwijt... maar we komen daar graag op terug. Ja, ja. nou, dat is leuk. Dat maar maar ik wil nog even, ver... even iets... Ik bedoel, waar ik natuurlijk uiteraard enorm uh, was rok, uh, was uh, uh, wat er is gebeurd op het uh, Stadsland in Amsterdam. Maar is ook maar even wat serieus. Ik bedoel, waar zijn we in terechtgekomen... dat iemand voor een horloge wordt neergeschoten? Dat is toch bizar. Zo onwaarschijnlijk verdrietig ja. vind ik dat. Ja, ja. Uh, ja, daar is nu ook weer een en ander over te doen in de gemeenteraad van Amsterdam, natuurlijk. Die uh, het profileren had weggewuifd. Want het, uh, ja, toch denk ik dat het, uh, dat het moet. Want dat soort mannetjes. Ik, ik, hoeveel mensen gaan er gewoon als met dan met een pistool op zak mag hopen? Niet al te veel. Een wapen, bizar, een wapen ja. kost een paar honderd euro en een Rolex kost een paar duizend euro. Ja. Dus blijkbaar, you can do the math. Ja. En uh, je bent een ja. idioot met een wapen? Ja, zorg, zorgwekkend. Echt trikeld uh, nu. Ja, maar zo waarschijnlijk maar dat, zou, dat is niet met, met, de, met de temperatuur, of met de, het is gewoon het totale uh, onzin. In Scheven is gisteren ook iemand neergestoken op de pier. Ook okay. nog? Ja, ja, dat is, uh, het is niet... Uh, ja, maar dit, dit, dit, die, die, die mensen die... Mensen met korte neemt... lontjes, zitten, dat staat helemaal los van het incident met... Uh, de ja, jongen is neergeschoten, maar mensen pakken naar mensen steken. Dat ja. ook met het korte lontjes, temperatuur, mensen snel ja. gefokt. Uh, ja, precies. Dat, ja, precies. Ja. Toch de meeste ruzies ook ramen open mensen belast van elkaar. Ja, ja dus het is uh, redelijk bizar. Dus probeer proberen het een beetje up te houden. Zeker. Ja, nou dat is een, uh, is een mooie tip. We hebben uh, nog zes minuten voor uh, het uh, elf uur is. Dus we draaien nog een vrolijk mopje. En hierna uh, zien we het wel. FM. en uh, wat, wat hadden we nou net, uh, uh, Tino? Oh, we ja, het nee, het gaat natuurlijk over dat je als je bij de hoorkaart, als je wil eten, zeggen ja, hoor, ja. vorige week moeten. We, ja, dan het, als je met een groep bent, is het heel makkelijk om gewoon even een papiertje alles op te printen vanaf huis om mee te nemen. voor. Ja. Ja. Uh, vroeger had je nog een beetje visitekaartjes. Maar de, nee, ja, als je je die... eigen lijstje neemt, als je met mensen met namen en gegevens neemt, neem het lekker mee. Dan hoef je ja, ook niet bij de ja. ingang van een restaurant een hele lijst in te vullen met 30 ja, aan de stijder, de... in de hitte, je naam in te vullen op een lijst. Doe dit niet, neem het lekker mee. De dus je hebt tip het over, van de steu. Ja, ja. Ja. ja, zeker. Je hebt het over groepen, maar dat geldt dan denk ik alleen voor. Zoals nu strandlocaties. Ja, maar, maar je gaat jij... er niet meer met een groep een restaurant in, of wel. Of nee, maar als jij, vanavond, als jij vanavond met, met, met Ger en zijn lief en jij met je lief gaat eten, bij met z'n vieren. dan neem je gewoon een uh, A4'tje waar je, ja, je geest op staat mee. Ja. geef het af aan uh, ja. uh, Han en dan ben je klaar alsof je het niet ja. eet. Maar dan ben je dan is het, is toch goed. Ja. Ja. Ja. Eén handeling, kleine moeite. Geel veel, veel plezier. Dames en heren, hou dit in de gaten. Nou. Is er is een uh, heftig uh, ongeluk gebeurd ook vorige week uh, op de zeeweg met een Ja, we hoort en, uh, ja, vroeger was er dan of niet, wel of niet drank in het spel. Uh -huh. Maar tegenwoordig uh, wordt er ook nog gevraagd of en gekeken... of de mensen andere geestverruimende middelen hebben gebruikt. Zoals daar zijn uh, lachgas en uh, THC. Het <lacht> is lang langer hoe, uh, hoe gecompliceerder om uh, dat allemaal te ontrafelen. Maar goed, feit is dat... Uh, en niet eens tegen een hert aangereden. Heel goed. Op zich tegenwoordig ook uniek. Ja, ja. wat dat betreft... Uh... Is dat ook? Uh, maar we zijn er bijna. Uh, uh, uh, we zitten bijna tegen het nieuws aan. En uh, nieuwsverkeer weer. En daarna zijn wij er weer. En uh, hebben we uh, nog veel meer leuke. Uh... het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van.